Terug bij het uh, tweede deel van het de vinyljaren Dames en heren, waarin wij muziek draaien. Uitsluitend van de ouderwetse vinylplaten, Of het nou een LP of een single is. Booker T. en de MGs. En uh, wij verwelkomen nog steeds onze speciale gast in de studio, Albert-Jan Vos. Albert-Jan, hallo. Ja, dat uh, jij was het weer. Had, ja, jij had dit uitgezocht. Uh, ja. uh, vertel. vertel. En ik heb er ook nog een verhaaltje bij. Want, uh, oh, wat leuk. Booker T. en de MGs was een instrumentale soulband. en vooral. Populair in de 60e en 70e jaren. De leden werkten als sessiemuzika sessiemuzikanten voor Stack Records. En de band wordt vaak in het subgenre Memphis Soul geplaatst. Ze zijn tussen 1963 en 1968 op meer dan 500 albums te horen van Stack Records. Waaronder albums van Otis Redding, Eddie Floyd, Johnny Taylor, Rufus Thomas en Carla Thomas. Tevens waren ze de eerste band die leden van verschillende rassen had. Ze zijn bij de luisteraars waarschijnlijk het bekendst om hun wereldhit Green Onions. Maar u luisterde naar Hang 'em High. Hun timers tijd was nog groter, hè? dus ook ja. heel groot. Ja, ze waren de vaste begeleidsband van Autos Redding. En het, het leuke is misschien, als aanvullende informatie, dat ze ook actief waren met eh, drie of vier blazers. En dan heette ze ineens de Barcase. <laughs> ja, Oké. Okay. Ja, maar eh, dat is eigenlijk heel tragisch geweest. Want eh, zoals mensen, fans van Autos Redding, die in dit programma beslist ook nog wel eens aan bodsen komen. Want dat is een van mijn grote favorieten. Eh, uh, dus is verongelukt in december 1967. Uh, in een. met een. bij een vliegtuigongeluk en bij hem in het vliegtuig zaten ook die blazers, dus uh, toen was, dat, to was de dat, weg toen was dat over, ja Booker T is toen wel doorgegaan ook wel met andere blazers, maar toen met uh, dat ongeluk van Otto Zwedding daar, uh, daar, uh, daar was het toen echt gebeurd, dus een aantal blazers van hem zaten dus in die studio, of in dat vliegtuig laat ik het nou goed zeggen, goed Booker T en die MG is een van mijn grote voorbeelden mag ik wel zeggen, want dat ik in de tijd natuurlijk bij de Soulful Blues Quality speelde ook niet onbekend met, uh, met Dane Clark um, was dit, uh, als wij een instrumentaal nummer bij die band speelden was het vrijwel altijd van Booker T en die MGs vonden de blazers niet zo leuk want die hadden dan niks, niks te doen Maar goed. oké, okay, um, we gaan door met Fons uh, Janssen want ik zei het al, we hebben elke week drie LP's die centraal staan in dit programma en ik heb vanavond, of vanmiddag eigenlijk gekozen voor, voor dit. En vooral omdat ik aan die LP natuurlijk hele leuke herinneringen heb. Omdat die eigenlijk nog van mijn oma geweest is. En die kwam er mee thuis dol enthousiast nadat ze bij een voorstelling van Fonsjansen. Um, of een voorstelling van gezien had. Um, nou is het merkwaardig of het vervelende. Er staat wel op die plaat uh, wat er allemaal op staat. Maar het is natuurlijk een echte live-opname. Er zit er geen. Bandjes tussen de groefjes in. Of tussen de nummers. Dus het is voor Maurice heel lastig. Een beetje lastig zoeken. Ja, een beetje lastig zoeken. Ik weet dat ook niet. Maar welke van de 450 keer heeft je oma Fons Janssen bezocht? Nou, of, dat weet ik niet. Hoor. Want met de Lachende Kerk is hij meer dan 450 keer op de planken geweest. Ja, dat klopt. En daarna is hij doorgegaan. Zijn volgende programma heette Hoe meer zielen. En daarna kwam drie, drie maal andermaal. Daarna kwam uh, kwartetten. Ja. En daarna kwam Vons vijf. En ja, helaas... en Daarna zullen we handhaven daarna wat, ze, wat ik zeggen wilde. Ja, en dat waren zijn. Uh... Dat was de laatste. Want maar toen... dat was alweer 1995, de laatste. Ja, ja, ja. En het merkwaardig is van Vons Jansen ook dat hij eigenlijk nooit op tv is geweest. Dat wilde hij ook niet. En uh, na zijn dood heeft de Farah, die uh, had toch uh, ergens wat opnames liggen daarvan, die nooit zijn uitgezonden. Uh, Toen de tijd. Uh, later heeft de Farah na zijn dood heeft ze nog wel, heeft, hebben ze nog wel eens een aantal shows van hem op tv gebracht. Maar dat was uh, nou niet om over een huis te schrijven. Dat waren eigenlijk niet van die beste opnames. Meer om te kijken hoe het was dan dat het echt een televisieregistratie was. Maar goed, als document heel aardig. Vond Jansen dus met de land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 Misschien de kans. Ja, dat kan. de, de mooiste monseigneur van het hele concilie... ...dat is voor mij altijd nog die kardinaal eh, Claudia... ...die ondertekent met Claudia kardinale. Die heeft ook het meeste waarnemers hoor.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 dat ik dit nog mee moet maken. Huh? Je, je, je kan maar worden wat je wil. Ik zeg, dan gaat je publiek. Ja. Je kan maar worden wat je wil, zeg. Dat bleek ook wel hoor. Even later stond in de krant, de Curie wordt hervormd. Ik denk, daar heb je dat. Nou hebben ze die godsdienstvrijheid gelukkig buiten de kerk weten te houden. <lacht> dat niet verboden. binnen. Okay. Binnen de kerk blijft alles zoals het was. Alles blijft dus verboden. Behalve wat mag. En dat is verplicht. <lacht> er gaat nog iets gebeuren. Ze gaan iets veranderen aan het celibaat.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 Ik zal het u zeggen, maar met groot voorbehoud. Dus heel misschien wordt dus het celibaat ook opengesteld voor de leek. Het ja. is bovendien niet meer terugwerkende kracht tot 1 januari, dus ga u gang maken. Dat is aan een edelman, van een bedelman of van een dokter. of een pasteur. Uh, uh, was een. Von Janssen met uh, weer een heel verhaal over het Tweede Vaticaans Concilie. Dat voor de mensen die een beetje historisch uh, bij zijn uh, gehouden werd, ik dacht in 1963. En uh, dat was, uh, ja, toen gebeurde er nogal wat. Want toen werden er aardig wat dingen veranderd uh, uh, in de kerk in de tijd. Maar goed, von Janssen wist daar toen de tijd aardig de draak mee te. Te steken. Later in het programma hoort u nog een heel erg leuk. wat een van mijn allergrootste favoriete fragmenten. van Vos is. hoort u straks nog een keer terug. Ik heb ook toen de tijd. poging gedaan om dat uit mijn hoofd te leren. en het ook een keer na te doen. Ik heb het een keer gedaan. tijdens een optreden in Amsterdam. Eh, dat stuk, maar dat hoort u straks. En toen dacht iemand. dat ik dat allemaal zelf bedacht. Maar nee, het was gewoon lekker gejat van Vos. beter goed gejat dan slecht gecomponeerd. Lauw heerlijk wezen. Wij gaan vrolijk verder, dames en heren. En uh, uh, We hebben weer een lied, een stuk van de LP Fire and Water van Free. Zo heette het. Er, er werd altijd gezegd de Free, maar deze band heet gewoon Free. Staat ook op de hoes. Staat niet de, staat gewoon Free. En de Free was eigenlijk een andere band, want dat was een Rotterdamse Soulband. En die bestonden naast elkaar. Je had een Rotterdamse Soulband die heette The Free. En dan had je een Engelse Bluesband die heette gewoon Free. Uh, de plaat is opgenomen in en, en gemixt. En zo in Trident en Island Studios in Londen. De engineer dat was Roy Baker. De coverdesign van deze plaat is van uh, Mike Sitz. De fotografie is van Hiroshi en van, po van uh, Richard Polak. En um, nou, het is dus geproduceerd, dat werd ook al gezegd, wordt geproduceerd door Free en John Kelly. Het is een lekkere plaat, het is een beetje allemaal relaxte bluesmuziek uh, en dat vind ik eigenlijk wel, wel heel erg lekker. Ik heb hem maar weer eens uit de kast getrokken. Heerlijk om weer eens naar te luisteren. Van deze plaat, Fire, and Water, Fire and Water, Ja, van Free, draaien we Mr. Big. That's so it's got to be So Mr. Bigger Fabuleuze plaat Fire and Water van Free. Een prachtig mooi nummer. Dat was Mr. Big. Uh, wat gaan we hierna eigenlijk doen? Ja, wat gaan we hierna doen? We gaan hierna uh, Exception draaien. Oké. Okay. Ja, Ik was helemaal vergeten om jou de plaat te geven. Wat stom. Allee, die heb je al. Het is wat, hè? als je drie LP's voor je hebt licht. Ja, <laughs> ja je. Jij al... hebt ongeveer een stapel van tien LP's is... meegenomen, geloof ik? Zoek echt eens wat vinden. Ja, dat vinden we altijd. Dat vinden we altijd. We gaan naar het uh, laatste nummer van kant 2. Okay. Ja, bij Exception. Maar ga gaan maar weer verder over Free. ja uh, Dat ga ik doen. Free dus. En het nummer dat heet... Uh, uh, hè? Hoe heet het ook weer? Oh ja. <laughs> Mr. Big. Exception nu. Ook een vrij lang nummer. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Uh, als het, uh, het nummer dat heet Rondo. En dat komt van die prachtige plaat. Exception 3. Rick van der Linden. En exception <laughs> We staat er allemaal vol op het plein. Hè? Je draait de plaat, Ja, draait de plaat, jongen. Huppa, gelijk een groot applaus. Exception, was die speakers dat? buiten zijn ook zo mooi. Ja, ja vind ik ook. En die fontein ook. Um, exception dus. Rick van der Linden, Rijn van der Broek, uh, Koordekker, Peter de Leeuwen en Dick Remeling speelden dit rondo. Gebaseerd op het rondo van Ludwig van Beethoven. Goed, het is bijna half drie, Maris. Even kijken. Dus hij, is, hij is druk bij ja, de hele trik ja, ja, ja, ja, wat een barser. Hij, hij, uh, hij moet wat zeggen, namelijk uh, voor, voor dit onderdeel. Dus hij moet, wat, hij moet nu wat zeggen. Wat is hier weer grijs gedraaid? Dat bedoel ik. <laughs> grijs gedraaid, dames en heren. En grijs gedraaid wil zeggen dat, dat is zo'n plaatje... dat, uh, dat is zo'n plaatje dat uh, nou, bijna grijs ziet... omdat je het zo heel vaak gedraaid hebt. En ik heb er weer een gevonden. Uh, Delaney of Delaney and Bonnie and Friends. En ik probeer al... Oh, Delaney and Bonnie and Friends. Zo heette dat nooit. No, dat Ja, ze waren in de tijd deden ze veel met Eric Clapton. Ze gingen ook vaak mee met Eric Clapton op... Uh, op uh, tournee en zo. Dus daar hadden ze heel veel mee te, baken, heel veel mee te maken. Uh, ze namen veel platen op. Bij, voor onder andere het Adco label. Waar uh, um, Albert het het al over had. Want dat is dus een onderafdeling van Atlantic en Stax. En dat soort dingen Stax, allemaal. Ja. Ja. Maar goed. Delaney and Bonnie and Friends. en Bonnie en Friends. Het is een heel oud hitje. Het, het was een singeltje. En het was ook in de tijd nog een vrij grote hit. Het nummer heet Free the People. Be the people to Bobby from Lenny en Bonnie was een, een duo uh, wat in de tijd uh, veel te maken had met het beroemde Atlantic label. En dat uh, kon je ook wel horen. Vooral de blazers sound. Want dat is dat blazers geluidje wat hierachter zit. Het is echt typisch Atlantic. Dat hoorde je echt op al die soul platen terug van Otis Redding, Wilson, Pickett en Rita Franklin. Allemaal uh, hoorde je echt dat, dat typische soundje. Dat, dat had er alleen zijn. Dat is heel gek. Kan ook niet anders natuurlijk, want uh, dit stuk is geproduceerd door Jerry Wexler. En dat was de grote man van Atlantic. En Tom en dat zijn ook weer de mensen die achter bijvoorbeeld Aretha Franklin zaten. Dus uh, de, de, zo is het, het kringetje wel heel klein. Delaney en Bonnie and Friends. En het was dus een hitje in 1970. En we draaiden het van het originele oude krakende... En dat was te horen, ja. ja. Ja, dat was horen, ja. De charmes, hoor, ja, die ja. de charme hoor. Ja, dat de, is toch leuk, man. Ja. En, uh, het is net of je, ik vind altijd, als je de gordijnen dicht doet, het is net of je bij een open aardvuurtje zit. Zo gezellig. Met een eh? ja. ja, gekraak erbij wel, ja. Ja, met een gekraak erbij wel net een lekker open haardvuurtje en dan denk je er een glas wijn bij. Zo'n lekker wit wijntje of rood wijntje. Hé hey Albert-Jan, uh, ja. we gaan met jou ook even de humor kant op, heb ik begrepen. Nou, wat komt... heb je nou weer meegenomen? <laughs> ja, ja, toevallig. Ik bedoel, jij met Fons Janssen. Ik denk van nou, ik had in mijn stapeltje wat ik had meegenomen ook een, een cabaretier uh, liggen. Dus ik denk van daar spring ik even op in. En deze is uit 1976 en van, uh, ook van Nederlandse makelaardij. Ik ben er destijds nog uh, toen... Uh, in de Wat zei je nou? Makelaardij? Was het de makelaar? Ja, dan? van zelden zel makelaardij. Makelaardij, ja. ja. Makelaar ja. is het. Jij, jij, Ja, heel goed. Zo. Ja, maar goed, makelarij. Makelarij. Makelaar Oké, we zijn er weer uit. En uh, ik ben toen ook naar deze show geweest. En die was toen in Scheveningen nog in het oude koerhuis. Daar had je links een jazzclub zitten. Midden in het, uh, en dan, uh, het grote circusvormige uh, theater. Ja. Een beetje rond. En uh, daar trad dan deze Paul van Vliet op. En ik heb zelfs nog het originele programmaboekje bewaard. En. Uh, hij was, bedoel, het ging natuurlijk allemaal om Paul van Vliet, maar ik vond de achtergrondcombo wat hij had ook niet te versmaden. Ja, Rob van Kreeveld, hè? Ja, Rob van Kreeveld, uiteraard op piano-orgel en op gitaar Wijnand Blok, op bas Koos van der Sluis en op slagwerk Hans Bed. Maar dat is meestal dus bij een muzikaal nummer. Maar ik heb hier een conferentie uitgekocht, uitgezocht, niets minder dan geniet u ervan, gaat u er rustig voor zitten, Rinus in Torremolinos. Aanvankelijk zouden wij dus dit jaar weer niet met vakantie, maar het bleef knagende. Wat ook zijn oorzaak trof in dat eigenlijke brochure waar het ons de eerste keer opmerkzaam was gewezen. Dat die de schitterende kleurenfoto's bood ervan. Maar dat had dus makkelijker wijze mooier kunnen lijken dat het scheen. Ter bestemde plaatsen. Ja, dat kom je zo vaak tegen dat je die dingen leest. Maar je moet door de zure knoop heen hakken. Anders kom je daar niet achter. Nou, achteraf gesproken over het of het eerlijk waar meer dan onze blijde verwachting. Zo. Dat begon al op het schiphol. Waar wij vanwege de kinderen werden weggezwaaid tot zover het oog toe reikte. In het vliegtuig voelden wij ons dadelijk thuis, want daar draaiden ze diezelfde plaat van James' last. Die wij thuis ook op cassette hebben opgenomen. Toen werden we in de stoelen aan riemen vastgelegen, dat je daar niet uit kon flipperen. En moesten zij die we betroffen hun smoking uitdoen. Daarna werden wij vanwege de directie op hartelijke wijze welkom toegesproken. This is your purser, peeping. <lacht> Toen werden er van hogerhand versnaperingen rond verstrekt... ...en hebben wij op gezette tijden in de daarvoor bestemde zakken overgegeven. <lacht> Aansluitend genoten wij van een demonstratie van het zwemvest... Waarmee je je eigen kon redden als we op de Pyreneeën zouden storten. <racht> Verder is een prettige vluchtrad. En half acht landen op -a -a Molinos. Op het vliegveld dan. En alle welen waren wij in het appartement dat door ons was ingehuurd. De koffers hebben we daar niet uitgepakt, want voor veertien dagen loont dat niet de moeite. Wel hebben we er achter elkaar een strak blauwe lucht gehad. Dat was het eerste wat je zag als je wakker werd. Tegen de middag kwamen er soms wel eens een paar wolkjes, maar zeer, zeer soms maar. En daar waren wij voor een deel zelfs mee opgelucht. Had je tenminste die strak blauwe lucht niet achter elkaar door aansluitend aan één stuk... Dan moet je je die blauwe lucht zodanig voorstellen, die hing min of meer in een koepel. Gelet op de vorm. Je blijft natuurlijk altijd een menselijke oog houden. En aan de onderkant van de koepel begonnen dan de heuvelen. En die lagen op zo'n 4, 8 kilometer waar ze stonden. <lacht> en wij zaten in relatie hoog. Dus waar er dan twee laag bij elkaar kwamen, zag je een reet van de zee. Dat leek ertussen, maar dat was gezichtsverlies. Leuk om te vertellen is nog dat op die heuvelen daar lagen huisjes die de loop der even daar tegenaan had gebouwd. En ook een kasteel dat nog van de Romeinen was geweest. Maar die waren automatisch al weggetrokken. Dus dat kon je bezichtigen, scheen. Dan begonnen aan de voeten van de heuvelen de velden waar ze ik schat zeker 10, 20, 30, 40 kleuren groen en geel op verboden. 50. En daar kon je ze ook mee bezig zien doen, de hier en te hooi. En dan kom je dichterbij en dan kreeg je daar dus links, waar de velden ermee uitschieden. Een groot wit hotel geheel opgetrokken uit rode steen. Maar daar keken wij dus ruim schoonslangers. Het is dus mogelijkerwijs gesproken... dat de velden achter dat hotel doorgingen met zichzelf. Maar dat misten wij dus niet, want wij zagen velden zat. Vanaf de velden tot aan de eigenlijke appartementen... kreeg je dan weer een soort van weide... en daarvan had de hoofdmoot bloemen gevormd. Tot op zo'n 2 à 13 meter van ons balkon. Ik geef hier een ruwe schatting. En ons balkon had rode tegels. Want daar zijn ze daar goed in. Rode tegels. Maar dat was qua warm dus niet uit te harden. Dus wij zaten de grootste vakantie lekker binnen. Met de openslaande balkondeuren dicht gedaan. Voor tegen de muggen. die hadden ze met glas voorzien. Dus daar hebben wij gelijk de eerste dag de tafel tegenaan geschoven. En dan keek je zo op alles uit. Aan die tafel aten wij ook... ...en voor het eten hadden wij uit Holland alles in blikken gevankelijk meegevoerd. Dat was makkelijk... ...want dan hoefde je voor je warme maaltijd niet met de deur het huis uit. En wij aten van het plastic eetgerij... ...dat wij in het vliegtuig in de tas verborgen hadden gestoken. Dat werd afgewassen door een Spaanse dame met een zoon van een jaar of tien, half elf. De meeste tijden hebben wij met van alles aan die tafel doorgelegen, want in de omgeving daar viel dus verder als niks te beleven. Nee. Dus uit Torvalds van Palm van Vliet. Uit zijn fantastische One Man Show in 1977, 1976. In Olympic oh, oh, Ja, was, was dat niet die. Uh... Hetzelfde show waar hij ook die baron had. Die, die baron taart, Taats van Averzaad. Taats van Averzaad, ja, ja, ja. Staat er ja, ook op. Ja, helemaal leuk. Ja, ik heb die plaat ook nog. Uh, we gaan, ik had u al beloofd, dames en heren, dat wij, uh, ja, we hebben nog twee eigenlijk vrij lange dingen. Het ene, daar zal Maurice het straks, uh, onze technicus wel een beetje moeilijk maar krijgen, want dan moet hij een fragment gaan zoeken. Uh, maar nou, goed, dan, dat gaat wel goed komen denk ik. Dat kletsen we wel vol. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, we gaan naar uh, Free. Uh, die bekende Engelse bluesband, opgericht in 1968 en um, die totaal zo'n 7 LP's gemaakt hebben. Wij hebben daarvan de plaat Fire and Water. En daar stond gelijk uh, hun aller allergrootste hit op die nog steeds standaard is en die je ook altijd hoog aantreft in diverse hitlijsten als top 2000's en top 100's aller tijden. Weet ik het allemaal niet. Overal komt die altijd vrij hoog voor. Uh, in de single die toen hit was, is behoorlijk geknipt. Want dat was toen eenmaal zo. Hè? Singletjes daar kon niet meer op als drie minuten. Dus uh, daar moest je dan behoorlijk stukken uitgang knippen. Maar op de LP stond dan natuurlijk de volledige versie. Die duurt geloof ik zo'n zes minuten. Prachtige versie dus. En u gaat hem helemaal horen van kop tot staart De fantastische lange versie. Vijf en een halve minuut. Vijf en een halve minuut. Kijk, dat bedoel ik. Zal ik het toch niet ver naast? Met 6 nee, met mijn zes minuten. Nee, nee, dus. nee, ik. Um, wat wil ik nou zeggen? oh ja U gaat hem dus helemaal horen van kop tot staart Hier is All Right Now, de Free. MUZIEK The home Een meter trommel op dit nummer. Ja, maar deze ja, het is een Een gauwe houden. Dit is echt een gouwen houden. Free, alright. Nou, Paul Rogers, uh, Simon Kirk, Andy Fraser en Paul Kossoff waren de leden van deze 1968 opgerichte bluesband uit Engeland. Van hun LP Fire and Water. Nu moeten we even. Nu wordt het voor Maurice erg moeilijk. We moeten naar Fons Jansen en uh, Fons Jansen die uh, had in die tijd um, nou ja, de lachende kerk, er zouden een hoop dingen gaan veranderen en een van de belangrijke dingen die zouden gaan veranderen dat is dat de leek, dus de, de niet geestelijke zeg maar, dingen in de heilige dimis zou over gaan nemen, waaronder het aflezen van de kerkberichten. En dat is een verhaal apart. Het is zo fantastisch goed. Ik heb ooit een poging gedaan om dat helemaal uit mijn hoofd te leren. Ik heb hem ook helemaal uit mijn hoofd gekend zelfs. Ik heb hem ook wel eens een keer opgevoerd in, in, in, in een bar waar ik speelde. En toen zaten er een aantal mensen die dachten dat ik dat ter plaatse zat te verzinnen. Dat is dus absoluut niet zo. Het <lacht> was gewoon lekker gejat van Fons Het aflezen van de kerkberichten. Het, tegenwoordig doen ze het niet meer. Maar vroeger werd dat altijd gedaan vlak voor de preek. Weet je wel, dan ja. had je met de preken. Dan ging zo'n pastoor preken. En daarvoor dan kreeg je dan het aflezen van de kerkberichten. Dus alle dingen die de komende week in die kerk of wat er ook zouden gaan gebeuren in die parochiekerk. Nou, um, dat gaan we dus nu beluisteren. Maar dan in de versie van Volch Jansen. Hij zit nog steeds driftig te zoeken. Heb je hem? Hij heeft hem. Hij heeft hem. Hij heeft hem, niet, Hij heeft hem nog niet. Dus... Zoek en gij op vinden. Ja, dat is, dat is wel leuk. We moeten gewoon even vol praten. Want ik vind het veel te leuk om, om u dit te onthouden, dames en heren. Ook al is het lastig voor hem om het even te vinden. Maar dat heb je met maar één grammofoon. Dus als er nog sponsors zijn die een tweede grammofoon <laughs> willen sponsoren... Die... Nee, we zijn lang blij dat we er één hebben. <laughs> maar het was wel makkelijk geweest als Frans Janssen die LP even een stukje had geknipt. Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus, dus dat is ook weer het mooie. Hij zoekt, hij zoekt. Het zit op kant twee hoor, dat je niet op kant één zoekt, want er zit het niet. Ja, hij begint te knikken. Voor... Nee, ik, zit, ik zit wel te zoeken op Kant 2. Dus ja. dat gaat goed. Maar ik heb hem nog niet gevonden. Oh. Hé, hey, wat vervelend. Anders begin je toch gewoon. dat begin je toch gewoon, dan zien we het wel. Ja. Zet je hem ergens halverwege, komt hij vanzelf. Maar vroeger had hij, was, hij had vroeger ook had hij nog een andere conferentie. Uh, dat was dan, uh, dan, was hij een verslaggever uh, ergens in het Verre Oosten. Ja. En dat staat, was dan bekend onder het hoofdstukje Oproer in Manipur. Ja, ja, ja. ja. ja dat, dat Daar was dan in, in, uh, op het vliegveld was een vliegtuig de lucht ingevlogen. Uh, ja, en in de broodjeszaak was een staat van beleg afgekondigd. En in de haven was een rubberboot opgeblazen. Ja. Zoiets. Kijk, we kennen onze klassiekers wel. De toestand is hier zeer verward. Ja, ja dat moest ook wel, want als we die teruggeroepen. poer, Ja, heel goed, heel goed. En, en het andere was ook nog zo mooi: dat, dat, dat had je vroeger bij de Wereldomroep, dat mensen dus uh, naar de radio mochten, naar de ja. Wereldomroep en de groeten mochten doen. Ja, dat staat op deze plaat. Staat ook, ja, staat, dat staat, staat ja? volgens mij op deze plaat. En dan op een gegeven moment, dan moet je je eens dus voorstellen dat er dus allerlei familieleden in een kleine studio zitten en daar ja. maakt hij dan een geweldige conferentie van. En dan ja. vader, moeder, opa, alles. Wat ik hier praten ja. hier is alles goed en dat is het belangrijkste. Oh, Piet is niet meer ziek. Zie ik heel Hij heeft dat gevonden hoor, let op. Nee. Nog niet? Jezus. Oh, sorry. Nee, dat hoort wel bij deze plaat. Ja, dat hoort er wel bij. Ha, begin maar gewoon ergens, joh. Het zal vanzelf wel komen. Anders moeten we zo lang kletsen. Ja. Gooi hem er maar in. Gooi hem er maar in, Het komt vanzelf wel goed. Waar ergens wil je beginnen? Nou, daar waar hij nu loopt. Ja. Dat is een beetje een likken, hoor. Zit ik goed of niet? Nou, het zit ik nog iets op, verder ik zeg, volgens mij. Je mag me. het niet doen. Ik zeg, niemand ziet nou, het. Nou, gewoon, dan, dan kunnen luisteraars ja. meegenieten dat je me hem gewoon ik even oppakt. Mevrouw ja. Sjaan. Sjaan ja die. Zou we toch op kant één zitten? Nee, dat zit niet op kant één. Het zou De zomaar kunnen. mensen die zaten op die ark en die verveelden zich dood. Wat hadden ze nou? Alleen van alle dieren twee. Hm? Ja, wat konden ze nou doen? dat is ook een mooi stuk. Nee, ze ja. hadden maar twee pieren. Nee, wat konden ze doen met van alle dieren twee, ze konden alleen maar zingen. En dan zongen zij, ik zag twee beren. Ik zag twee koeien, ik zag twee vlooien. Dat is alles wat ze zagen. Dat is nog een oud Bijbels lied, meneer. tijd van Noem. Dat is nog een apocryflied. En dat zing ik nou in het koor. Maar oh, dat gaat uitstekend. Kijkt u maar, dat gaat zo.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 Ja, we willen toch graag dat ene fragment hebben. We kunnen ze gauw niet vinden, dames en heren. Dan denkt u natuurlijk, wat een amateuristisch zootje is het daar bijna. De... Nee, Jan heeft geen blaam en Mo ook niet. Nee. Het is gewoon niet... Te, te, nee, de, maar, de, maar we de, gaan de, even de, op de andere kant kijken. En dan zo'n beetje tegen het eind, daar moet het ongeveer zitten. Het is zo mooi dat er niet van die bandjes tussen zitten. Nee, dat is vervelend is dat. Nou, hij zoekt nog even, dames en heren. Trouwens, hier nog een stukje. Vond, heb je dat al verteld over de biografie van Fons Janssen? Ja, ja dat, stond, dat staat op de, op de LP-hoes. Ja, oké. Okay. Het staat op de LP-hoes. Maar je mag het wel even vertellen hoor, Albert Jan, Voor mensen wel... die later hebben ingeschakeld. Van ja. <laughs> Jansen bezocht het Ignatius College in Amsterdam en trad na de oorlog in dienst bij de Radio Nieuwsdienst als nieuwslezer. In militaire dienst werd hij medeoprichter van het maandblad G3, waarvan hij tot 1964 redactiesecretaris bleef. Hij was gedurende zes jaren onder andere gespreksleider op het katholiek militair vormingscentrum de Waalheuvel. Hij heeft een aantal boeken over huwelijk en gezin op zijn naam staan en wijde zich sinds september 1964 samen met zijn trouwe burgeleider Michel Plemper geheel aan het cabaret. Ja, dat uh, was alleen op deze plaat. Want later, uh, de tweede voorstelling uh, was uh, meneer Plemper weg. En toen werd het Frans Oudhoff. Die uh, alles uh, begeleide toen. Dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Nou, Heb je wat kijken. gevonden, Marie? We kijken naar hem. Is het niet lekker alles zeggen? Ja, volgens mij is dat het... Het zou, het zou zomaar kunnen zijn dat dat het is. Lekker alles zeggen. Even kijken. Gewoon Even kijken gewoon. Is ...toch maar weer buiten. Ja, maar dan die hoes ook alleen al. Hè? Ja, kerk erop. kerk erop. Nou, anders hij uh... Vol, Volgens mij had hij ook nog in, in Zandvoort gewoond. Ik weet het niet. Maar ik, uh, dat durfde niet met gehele zekerheid te, te nee, zeggen. Ik ook niet. Het zit er in ieder geval aan het eind van een plaatkant. Dat weet ik in ieder geval absoluut zeker. Ik ben er bezig bij geweest, maar... ...die wou dat niet hebben, nee, nee, nee. Die zei dat is niet kwetsend genoeg. Nee, nee.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 Op het ogenblik die romannetjes met die vieze woordjes. Hè? Je snapt niet dat het gedrukt mag worden. Ik, vind, vind ik beloof u, dames en heren, dat het fragment houdt u van ons goed. Het, uh, het, uh, uh, ja, het, het ging niet allemaal zo het gaan moet. Maar ja, dat gebeurt als je alles live doet. Ik ga het, uh, ik ga het thuis opzoeken en dan... Kan ik hem uh, wel draaien voor je? Ja. Goed. We gaan eruit. Dit was hem voor vandaag. Volgende week gaan we weer vrolijk verder. En uh, dank aan Maurice voor de fabelachtige techniek. Bedankt aan Albert John Vos ja, voor bedankt zijn. voor de uitnodiging. Ja, ja graag gedaan. En... Als er we weer iemand, iemand af zegt, bel maar hoor. Ja, ja je hebt voldoende LP's, zeg ik Ja, ja, ja oké. Okay. Dus tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde man. Mannen achter de toestanden hier. Radio Zandvoort. Tot straks. Uh, tot volgende week. <laughs>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 waterleidingmaatschappij Limburg is gestopt met het winnen van drinkwater uit de Maas... nadat bij Luik duizenden liters olie in de rivier zijn gestroomd. Het is een voorzorgsmaatregel. Het vervuilde water bereikt op zijn vroegst over drie dagen de plek waar water uit de Maas wordt gehaald. In de tussentijd haalt de waterleidingmaatschappij Limburg het drinkwater uit grondwaterputten. De olie in de Maas is waarschijnlijk afkomstig van een schip.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 In het zuiden van IJsland zijn voor de tweede keer binnen een paar weken honderden mensen geëvacueerd vanwege een vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt zwarte rook en witte stoom. Door de uitbarsting is een gletsjer gedeeltelijk gesmolten. De regering van IJsland waarschuwt voor mogelijke overstromingen. Vorige maand barstte in hetzelfde gebied ook een vulkaan uit. Daarbij vielen geen slachtoffers. Minister Heers-Ballin wil de verpleegkundige Lucia de Berk een ruimhartige schadevergoeding geven. De gedachte dat iemand zes en half jaar onschuldig in de gevangenis heeft gezeten is ijzingwekkend, zei de minister. Hij heeft haar een brief geschreven en wil binnenkort een persoonlijk gesprek met Lucia. Het hof in Arnhem sprak de verpleegkundige vanochtend vrij van zeven moorden en drie pogingen daartoe. Daarvoor was ze veroordeeld tot levenslang. De KNVB is gestopt met de verkoop van kaarten voor neutrale vakken voor de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. De bond kan niet garanderen dat de kaarten niet in handen komen van supporters van de twee clubs of bij mensen die een stadionverbod hebben gekregen. Volgens de KNVB is de controle op alle kaarten die zijn uitgegeven waterdicht. Het weer? Overwegend zonnig bij maximaal tussen 10 graden op de Wadden en 6.